5 uur. Totlewin Lewin met het NOS-journaal. De advocaat van Geert Wilders heeft een wrakingsverzoek ingediend tegen een van de drie rechters in het proces. Advocaat Knoops vindt dat de oudste rechter vervangen moet worden omdat ze partijdig zou zijn. Volgens Wilders kan ze haar haat voor de PVV nauwelijks verhullen tijdens de rechtszaak over zijn minder Marokkana-uitspraken. De rechters buigen zich nu over het verzoek. Tot er een besluit is genomen, ligt de zaak stil. Op Schiphol is een controleactie aan de gang tegen taxironselaars. Reizigers op Schiphol worden regelmatig lastig gevallen door zulke taxichauffeurs die niet op de officiële standplaatsen mogen staan. Er wordt nu bij de veegactie gekeken of taxichauffeurs de juiste papieren hebben. Staatssecretaris Dijksma wil zo snel mogelijk een einde maken aan de ronselpraktijken. Een Syrische man heeft in Duitsland een celstraf gekregen van 15 jaar, omdat hij zijn drie kinderen vanaf de eerste verdieping van zijn woning naar buiten heeft gegooid. De vluchteling is veroordeeld voor drievoudige poging tot moord. De man van 35 gooide in februari zijn kinderen uit het raam van zijn woning in Lomar, omdat hij zijn vrouw wilde straffen. Zij dreigde naar de politie te stappen als hij haar bleef mishandelen. Alle kinderen overleefden het, maar raakten wel gewond. Steeds meer gemeenten eisen dat bewoners zelf maatregelen nemen tegen wateroverlast door hoosbuien. In meer dan dertig gemeenten zijn huiseigenaren nu verplicht om ervoor te zorgen dat het regenwater van hun dak niet meer in de riolering terechtkomt. Omdat de riolen dat niet aankunnen. Ze moeten het water in hun eigen tuin zien te lozen. Bewoners die zich niet houden aan de regels kunnen tot 4000 euro boete krijgen. En dan nog het weer, het blijft wisselvallig. Ook vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met plaatselijk wat regen. De temperatuur daalt naar 4 tot 8 graden. Morgen overheerst de bewolking en valt er af en toe regen, maar schijnt af en toe ook de zon. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het. CFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vooral veel vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Boerde staat 18 kilometer. Er waren uh, twee rijstroken dicht vanwege een zwaan. Die is nu meegenomen met de dierenambulance. Dus de weg is weer vrij. Maar je hebt nog wel een, uh, een half uur vertraging. Een uur vertraging zelfs. Een half uur vertraging heb je op de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkem. Tussen Ridderkerk en Sliedrecht oost staat 10 kilometer file. A16 Rotterdam-Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk staat uh, 4 kilometer file door een ongeluk. De ook is dicht. A27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 Terug voor het tweede uur, Zandvoort draait door, maar dan anders. En ik ben nog steeds met mijn vrienden. En wat kan u verwachten in het tweede uur? In ieder geval de kolom, die hebben we verschoven naar het tweede uur. En het weer voor het komend weekend. Ziet er niet zo gunstig uit, vind ik zelf. <laughs> en natuurlijk het nieuws, wat is er te doen in Zandvoort. En dat hoort u allemaal van ons. Maar natuurlijk een heleboel gezellige muziek. Daar zorgen we wel voor. Ik begin in ieder geval met wat zonnigs, maar dat zal u wel merken. Wat zeg jij? takken, Ja, lekker hè? Man, man, man. Ja, ik kan het ook wel hoor. Ja, ik zit niet altijd bij het romantisch. Ik heb ook wel dit. Echt waar? muziek. Oh, oké. Ja, sowieso. Zullen we Takkeri, nog steeds. Ja, Blijft aan de gang. Zullen we een kolompje doen? Gaan we doen. Kolom van Ja. Dat was hem. kolom van de Week. Van Mandy. Kijk, dat bedoel ik, ik zeg het zelf al. En het heet vandaag laaggeletterd. Iets vrijwillig doen. Eén op de negen mensen in Nederland... heeft grote moeite met lezen en of schrijven. En kan daardoor niet goed meedoen aan de maatschappij. Er wordt op tv over schrijnende gevallen gesproken. Waarbij een vrouw een docent moest ondertekenen voor haar man. Wat over ziektekostenverzekering ging... legde hij uit, Nou, wat later bleek na haar scheiding om de hoge lening bleek te gaan. Ik vind het wat. Het is zo van belang dat iedereen een basis leert kennen. Ieder persoon zou toch moeten mogen weten wat hij leest en of ondertekent. Maar alles begint natuurlijk bij een kind. En kinderen voorlezen, voordat ze überhaupt kunnen schrijven of praten... is een bijzonder en een leuke methode om ze met woorden kennis te laten maken. Plezier creëren, woordenschat vergroten... en heimelijke fantasie ontwikkelen. Ik blijf het zeggen... Hoe mooi is dat? Ik kon het daarom niet laten. En lees sinds enkele weken als vrijwilligster voor bij een voorleesgezin. Aan drie stoere Turkse jongetjes in verschillende leeftijden. De diversiteit aan boeken die ik nodig heb verschilt net zo als hun buien. Van lief en enthousiast tot huilend en dwars. Tot het boek Hier klopt iets niet op mijn schoot verschijnt. Die willen ze lezen. Er wordt een hoop gezien door twee kleine mannen aan mijn beide zij. Hé! Hey, dat is toch gek? Zo'n water, het is kraantje, uit een boom, ik grinnik. Dat is inderdaad een beetje gek, ja. Een kraantje aan een boom. Een goede spraak zal vanzelf komen, als het maar vaak genoeg verhaalt. Stapje voor stapje hoop ik de concentratiepan wat op te kunnen bouwen. Want, hoewel de kinderboekenweek is afgelopen, voorlezen blijft altijd leuk. Daaruit voortvloeiend wordt je ook ineens gevraagd als voorlezer bij de Artif 15 Knutselpartij bij Boekhandel de Vries in Haarlem. Hoe leuk was dat? En wie weet is volwassenen begeleiden bij het lezen een volgende uitdaging. Ook voor jou? In ons dorp wordt nog niet altijd taatkoosjes gezocht met die Ik heb zelf heel lang geschreven, zowel ja. bestuurlijke stukken ja. als voor het publiek. En voor het publiek schrijven, dat is een kunst. Dat geloof ik, ja. Dat is echt. Uh, maar dat is... doe je nu toch ook, of niet? Wat schrijven? Ja? ja. Ja, ja, ja, Maar nu schrijf ik voor mezelf. Maar dat is wat anders. dit is dat op een andere manier dan het, niet? Ja. ja. Ja. Ja. Ja. Dat is heel anders dan. Dat is een heel andere stijl dan een bestuurlijk stuk of voor een publiek. Wat los ik. Nee, het is meer van jezelf. Als je een bestuurlijk stuk schrijft of een stuk voor ja. het publiek, dan is dat. Hou je het ook uh... voor jezelf? Nee. Je gaat het niet voor jezelf houden. Nee, je... nee. Het is ah, wel ah, de bedoeling dat ik het een keertje publiekelijk ga maken. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, ja. Ik ben de eerste die hem koopt. Ja? Jazeker. Oh. Nou, heb ik heb al 27,50 verdiend. Hè? Kijk, dat bedoel ja. ik. Hé, <laughs> hey, muziek! Ja! Goed u van. vind je niet? Ik vind hem hartstikke goed. Ja, tuurlijk. De Blues Brothers. ja, ik ja, vind ja, dat ja. Gegaan, joh, met die ja. donkere brillen en daar staan ze... Oh, ja, gewoon. Nog steeds een leuke film. Ja, ja klopt. Ja. En, en leuke muziek. Ja, beide. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Kunnen wij het niet een keer doen eigenlijk, de bluesbrotters? Um... Dan neem ik de volgende keer vast met donkere bril mee. Ja, dan heb ik even een probleem met wie dan John Bluettje speelt. Ja. Volgende. Ja. Ja, nee. Dan... Hé, <laughs> <Hey>, Simon. <laughs> <laughs> er komt er even Ja, bij. <laughs> Of jij het even, ja. voor wil, lezen. Of je even wil voorlezen. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik zal even beginnen. Bewoners in actie tegen het collegeplan. Bewoners in de directe omgeving van, de watertoren, van het Watertorenplein... zijn in actie gekomen tegen de keuze van het college... voor het ontwerp van springtij-architecten. Volgens deze groep bewoners dreigt het plein te worden volgepropt... met dicht opeengepakte huisjes. Meerdere bewoners hebben al een bezwaarschrift ingediend. En een aantal zal inspreken tijdens de commissievergadering van 9 november... Ze zijn strijdvaardig en geven aan door te gaan tot de hoogste rechter. Ja. ja hoor je Want dat die huizen schijnt ja, 15 meter hoog te worden. Dat is hartstikke hoog. Wat, wat die huizen? Ja. Oh, ik zou wel in die watertoorden willen wonen. Dat lijkt me wel Maar dan helemaal bovenin. Ja, ik zou wel We op de huizen van Stijk willen wonen. De huizen met de rode daken uh, uh, bestaan uit wat de minste vier verdiepingen. Oh, ik dacht dat dat was is hartstikke klein. hoog. Oh, ik dacht <laughs> dat het kleine huizen zouden worden. Nee. nee. Jij bent in de war met de hobbits. Ja, dat zou kunnen ja. Gaan we door? Ja, dat is goed. -A -A There's something happening here. But what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Telling me I got to beware I think it's time we stop Children, what's that sound? Everybody look what's going down There's battle lines being wrong Nobody's right if everybody's wrong Young people speak in their minds Are getting so much resistance From behind Time we stop Hey, what's that sound? Everybody look what's going down What a field day for the heat and people in the street Singing songs and a carrying inside Mostly say hooray for our side It's time we stop. stop Hey, what's that sound? Everybody look what's going down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 Oeh, soms zijn ze sneller afgelopen is dat je denkt. Hè? Ja, ja, ja, maar de meestal ja. zeg jij, heel onverwacht die schuiven open. Daar ja. ja. heb jij een handje van, ja. ja, ja. ja. Je oh, hebt een schuifhandje. Ja. Maar dat is leuk. Laat die me schuiven, ja. denken we dan. Ja. Hadden we nog wat? En voor ik het vergeet trouwens, die prijsvraag die we net hadden. Ja. Die is natuurlijk mede mogelijk gemaakt door uh, ons enige eigen Ingrid Bolle. Ja, zeker. Ja ja, ja, ja, ja. ja, ja, die regelt een heleboel bij ons. Dat is Absoluut. Ding, dat is een ding dat zeker is. Dus uh, ik wil eventjes uh, nog wat vertellen over vanavond. En dat is iets wat, ja, dat is uh, toch ook wel belangrijk voor mensen. Want dat weet ik, ik ben er gisteren toevallig geweest in, in Hoofddorp. Uh, er is vanavond om zeven uur, wordt op de Algemene Begraafplaats in Zandvoort... aan de Tollenstraat 67, een lichtjesavond georganiseerd. Iedereen is van harte uitgenodigd om op deze avond... zijn overledene dierbaren te herdenken... en een moment van aandacht te schenken met een kaarsje en een persoonlijke wensen of een groet. Het programma is al volgt. Om 7 uur wordt u welkom geheten. Men kan dan uitgezette lichtjesroute lopen over de begraafplaats. En om half acht is er zang van de zanggroep Ubi Caritas... op het oude gedeelte van de begraafplaats bij de vredeszuil. En om acht uur worden de namen genoemd van degene... die het afgelopen jaar op de begraafplaats zijn begraven. In een asem zijn bijgezet of verstrooid... en kan men de kaarsjes plaatsen of de hart onder de grote boom. Vervolgens kunnen de aanwezige kaartjes neerzetten en bolletjes planten in het perkje bij de vredeszaal. Zanggroep Ubiba Caritas zingt nog enkele liederen. Vanaf half negen kan iedereen zijn persoonlijke wens of groet op de aanwezige kaartjes schrijven en deze vervolgens ophangen in de grote, in de grote boom op, even kijken, de grote boom in het perk. Na afloop van de herdenkingsbijeenkomst... is er een mogelijkheid om met elkaar na te praten. Koffie en chocolademelk zijn aanwezig. Tussen zeven en negen uur is de begraafplaats gedeeltelijk verlicht. Als men het graf van een dierbare wil bezoeken, kan en is daarvoor de gelegenheid, maar neem dan wel een zaklantaren mee. De Lichtjesavond wordt is een initiatief van de commissie Begraafplaats en wordt u aangeboden door de gemeente Zandvoort en het uitvaartcentrum Zandvoort. De locatie is, zoals ik al verteld, het algemene begraafplaats Zandvoort, Tollestraat nummer 67. Schaaf, Dat, dat wij toch nog een beetje kunnen lachen om zo'n serieus onderwerp. Ja, dat is hartstikke, maar ik versprak mij, daarom lachen. Nee, ja, nee, nee, ja, nee, nee, ja, nee, nee. We zouden nee, je nooit nee, uitmaken, nee. Hans. Echt, nee. Nou, je kan, je kan ook toelachen. nou nooit. Ingrid, help. Deze is voor jou. I feel alright. Yeah, I got my woman, I just want you to know, I feel pretty good. Just come on, uh, just come on y'all Ik kan me helemaal niet voorstellen dat dat muziek van haar is, eigenlijk. Waarom niet? Nou, weet ik niet. Ik vind het geen muziek voor Ingrid. Hans, vriend, dan draai je eerst een zootje takken, Harry. Ja. En dan zeg je tegen iemand anders, nee, dat is geen muziek voor Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Ze vinden het helemaal niet erg dat zij dat zeggen. Het is toch ja, dat is onderscheid maken. Ja, precies. Gaan we wat nuttig Wij, dan, zijn, ja, wij zijn wel internationaal bezig. We hebben zelfs Engelsen uit. Uh, een Engelsman uit. uit uh, ja, zou die uit Engeland komen? Een Engelsman, ja, Engelsman? Ja, ja, Engelsman, Engelsman komt uit Engeland, Engeland. Engeland ja. Ja. Ja. Oh, ja. Heet ja. Hij is Scott. Hij is Scott. Ja. Hij is gezellig op visite. Hij is visite. Het is één ja. grote familie daar. De, aanko de aankomende schoonzoon heb ik gehoord. Oh! Heeft hij geld? <laughs> dan is het goed. Lijkt wel op. Hij werkt op een kasteel. Oh! Oh? Dat, dat, ja, dat, dat, doet, dat doet een tuinman ook. Heeft hij geld? Nee, dat, dat, nou, met wat hij net heeft gegeven, denk ik van, nou... Oké, okay, nee, dan moet hij blijven, ja, want als hij wel. geld heeft, dan moet je mee halen. Ja, ze zag er ook erg jaloers uit, moet ik eerlijk zeggen. Ja? ja? Ja, ja, ja. Nee hoor. Jawel, ja, jawel hè. Ja, ja, okay. Hartstikke jaloers. Ha? Heb je nog wat te vertellen? Ja, ik ga even wat voorlezen. Nou. De raadscommissie gaat zich komende dinsdag en woensdag bezighouden... met uiterst belangrijke en misschien wel precaire zaken... Zaken als het Watertorenplein, prestatieafspraken met de KEI, de najaarsnota en het innovatiefonds zullen ter tafel komen. De commissieleden zullen zich dus niet hoeven te vervelen. De tegenstellingen tussen de partijen zijn duidelijk. Veelal zullen de voorstellen van het college bij het college ondersteunende partijen in goede aarde vallen. Maar hoe liggen bijvoorbeeld de verhoudingen ten opzichte van het innovatiefonds? Fonds dat door vrijwel alle zandvoortse ondernemers is gewenst. Of hoe staan de fracties tegenover de plannen van het college over de Watertorenplein? Het zal, hoe je het ook went of keert, een beeldbepalende factor worden. De vergaderingen op dinsdag 8 en woensdag 9 november beginnen om 8 uur... en de deur van het raadhuis gaat om half 8 open. De ingang, uh, de ingang via het bordes op het raadhuisplein. Een agenda is in de hal van het raadhuis beschikbaar. Dit is ZFM. Westkust weerbericht. Dit is het weerpraatje van donderdag 3 november 2016. Het was op deze donderdag bevolkt en vooral vanochtend kwamen er enkele buien voor. Vanmiddag was het overal droog in onze regio. De noordwestenwind draaide van zuidwest en was matig van kracht, en de temperatuur steeg naar een graad of 12. Vanavond en komende nacht is het bevolkt en in de nacht neemt de kans op buien toe. De zuidwestenwind neemt in kracht toe en de temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. Morgen overheerst de bewolking en komt het tot buien... en vooral later op de dag kan het stevig doorregenen. De zuidwestenwind waait matig tot krachtig en de temperatuur stijgt naar een graad of 10. Zaterdag schijnt de zon geregeld, maar ook dan komt het tot buien. De wind waait matig uit het westen en het wordt 10 graden. Ook zondag schijnt de zon afgewisseld door een enkele bui. De wind waait uit het noordwesten en het wordt in de middag maximaal 9 graden... Al dus Rico Schreuder. Nou, ik vind het knap dat je je lach in kon houden. Nou, ik was bijna <laughs> overstag. <laughs> het ging bijna fout. Nou, ik vind het knap. Hoor. Weet, je, weet je wie ook last heeft van buien? Nou? Mijn toetje. Ja? Ja. <laughs> maar wat voor buien? Nee, gewoon buien. Buien. Ja, genoeg zo. We gaan verder. Door. I thought I'd been happy for...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 Calling you. Needle in the bed, gonna wind up dead zo teleurstellend dat Hans vroeg of ik nog leuke muziek had. Ja, nee, maar ik vond het toch wel leuk. Nee. Dus de schuif gaat even dicht van Hans. Ja, doe maar. Dus wij doen het even met z'n tweeën. is goed, uh, gezellig. Enka. Ja hoor, He? prima. Dat laat ik me goed. Dag plan. Hans. Dag, Hans. Ja. Nee, zie je morgen. Ja. <laughs> zo. Wat is het lekker rustig in Nederland. Hele... Man, man, man. Goede uitzending. Ja. <laughs> Zal ik nog een mooi stukje voorlezen? Ja, doe maar, doe maar. Ik heb nog wel iets heel apart. Voordat de doorgewinterde deelnemers aan het open NK-garnalenpellen... aan de beurt waren, had de directie van strandpaviljoen Talassa... de Syrische en Eritreerische bewoners van het Spalier uitgenodigd... om eens mee te maken hoe deze zandvoortse lekkernij op tafel komt. Ze hielden garnalen, hielpen de garnalen uit zee halen... leerden vervolgens ze te koken en hoe je ze moest pellen. Het is een mooie traditie die vrijwilligers graag... aan de nieuwkomers lieten zien en proeven. Ze moeten wel weten wat het in, in Nederland inhoud. En dit is natuurlijk een heel groot onderdeel van onze cultuur hier in Zandvoort, aldus de medewerker. Zichtbaar genoten de nieuwe Zandvoorters van de gelegenheid, met name de kinderen. Nou, het is leuk, hè? He? Weer is een leuk wat. initiatief. Het is wat. Wat houdt Nederland in? Garnalenpellen. Ja. Heel goed. Ik, ben ja, ik zeg niks meer want ik mag niks zeggen. Je nou, hebt die microfoon zat open. Ik wou net nou zeggen, dan maak je een hoop herrie over iemand die niks zegt. <laughs> en door. Zie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 If you be my bodyguard, I can be your long-lost pal I can call you test. Dus we gaan even over naar wat stemmigs. Voor degene die aan het eten zijn. Steek een kaarsje aan. Ogen dicht. Open haard aan. Konjakje erbij. Rustig luisteren. Heerlijk. speciaal voor Inka. hè? ja. Nou, oh Ze zwijmelt ook. Maar dat is weer genoeg. Allemaal verder eten. Dan gaan we nu gewoon weer verder met wat anders. Je zal maar lachbuien krijgen. Dat weet ik maar. Klaar. <laughs> Dat is beter dan een overgangsbuien. Nee, ik, ja. ik heb nooit last van lachbuien. Nee, heb je geen last? van? Nee, ik ben bloedserieus. Oh. Nou, zal ik wat vertellen dan? Ik, ook iets heel serieus. En het is een Thaisee-viering. Op vrijdag 4 november is in de Agatha-kerk de maandelijkse Thaisee-viering. Het thema van deze dienst is: wat is rechtvaardig? De liturgie is samengesteld rond dit thema met als doel om erover na te denken. Iedereen is vanaf 7 uur welkom om mee te zingen. De dienst begint om 17 uur, de, om half acht, sorry, en duurt, tot, en duurt een half uur. Dat is, dat is kort. Ja, maar het is wel heel warm. Ja, is dat ja, zo? Ik ben een paar keer geweest, dat is echt aan te raden. Kachelang? Okay. Ja, ook. Ja, je zit me te kijken. Zij dus zegt, het is warm. De, ja, ja, ja, nee, ik begrijp het. Ik, ik begrijp het helemaal. Oh, ja. je, je gaat vooruit, hè? Ja, wel. maar dan kom ik met jou omgaan. Ja, oh, oké. Okay. <laughs> ja, Kostig wordt van dit nummer, dat klopt, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja hij is gebruikt als uh, achtergrond voor een grote commercie van een bekend biermerk. Ja. ja. Heb jij nog wat, Imka, uh, te, te vertellen? Ja. Nou, vertel maar eens wat. Nou, op zondag 6 november wordt de eerste Sanfordse Rommelmarkt... voor dit seizoen in het Theater De Krocht gehouden. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden... als mede antiek, curiosa, verzamelingen, boeken, etc. Oh, Toet de markt mag ook van... komen dan. Ja, Toet mag ook. De markt duurt van 10 tot 4 en de bar is de hele dag geopend voor een hele kopje koffie, een drankje of een broodje. Er zijn een aantal plekken vrij om spulletjes te verkopen. Opgeven kan via Rommelmarkt Zandvoort gmail.com. De toegang tot de markt is gratis. Jij maakt geen vrienden Rono. Nee, ik hoef me niet op te geven. Ik ben al opgegeven. Ja, ja. ja. Hey, heb je wel eens mensen zien zwingen zien in een trein? Ja. <laughs> ik ja, ja, ja, ik ja. hoorde ja. net dat er eentje loopt te zwingen in de trein. Ja, zo'n zo blonde krullenkop. hè? Oh, die. Ja. Was deze wel maar.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 of conversation Oh no no Oh no no no Take the last train to Potsdam Now I must hang up the phone I can't hear you in this noisy railroad station Oh no I feel no Oh, no, no, no Oh, no, no, no And I don't know if I'm ever coming Die jongens die waren de voorlopers van alle talentenshows, groepen met ja. elkaar gescharreld worden en weet ik van wat ja. Van, toch? Ja. ja, Daar ga je wel op swingen. Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, toch? Ja, ga jij met nog. Ja, nou ik, ik heb een De Comedy Night. Dat is ook oh. wel aardig. Dat is 6 november van 8 tot 11. Zandvoort lacht. Met de open mic en de Comedy Night. Verschillende comedians. bestaande uit gevestigde namen en aanstormend talent. Komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. Vergeet de sportschool en kom je buikspieren trainen op de comedyavonden bij het Amsterdam Beach Hotel. Locatie Amsterdam Beach Hotel, Badhuisplein van 2 tot 4. Telefoonnummer 023 201 0302. En de website is www.amsterdambeachhotel.nl. Lijkt me ernstig leuk. Ja, lijkt me ook. Dit ja. is ZFM Lekker nummer, lekker aan Ja, ja, ja. ja Im, Imka, Imka Brand van Verlangen. Pardon? Vanwege die meiden? Nee, wat, wat ze voor moet lezen. Oh. Over brandweermannen. Je bent heel verwarrend, Hans. Ja, dit... De... Snap je het niet helemaal? Dit, dit, de, de, de, de, de, ja. Kijk, ze, kijk, ze ja. snapt het ja. niet? <laughs> Dat is het gewoon. Doe maar gewoon, red ons. Ja, elkaar. natuurlijk. Jubilarissen in het zoennetje gezet. Vrijdagavond zijn drie jubilarissen... bij de Zandvoortse brandweer in het zoennetje gezet. Frans Schippers, commandant van de veiligheidsregio Kennemerland, spelde de bijbehorende medailles tijdens de zeer goed bezochte gebruikelijke korpsavond bij de heren op. Rocco Termaat is al 30 jaar bij de vrijwillige brandweer van Zandvoort. Rob Hermans 35 jaar en Fred van Limbeek al 40 jaar. Is al 40 jaar lid. Dat was het. Nou want een brand, dat bedoelde ik. Ja, ik moet ook alles uitleggen hier. Hè. Het gloeiende, is gloeiende. Ja, daar krijg je ja. brand van. <laughs> en door. And today is how to die And then the bullhorn crackles And the captain tackles With the problems in the house and wife And he can see no reasons Cause there are no reasons One reason do you need to die Hij heeft een uh, apart nummer, Ging? Nou, vind ik wel leuk. Steen Bob. Ja, wel leuk. Ja. Maar uh, we zijn er weer bijna. Ja, we zijn er bijna inderdaad. Ja. Het weekend komt er alweer aan. Maar nog niet helemaal. Nee, maar vrijdag nog. Hè. Morgen nog komen wij nog een keertje terug. Ja. man. Absoluut. Ja. ja. Van ja. vijf tot? Zeven, Jij weet het. Vijf tot zeven? Dat bedoel ik. Ah, Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, alle, alle twee weer hartstikke bedankt voor de gezelligheid. Graag gedaan. Ja? Graag gedaan. En het was toch wel spannend met een loodje strekken, vond je niet? Ja, was leuk. Ja, was hartstikke leuk. Dat wil ik iedere week doen. Ja, dat gaat niet. Nou. Nee, volgende week hebben we dat een niet. Een beetje investeren. Ja. ja. Nou, gaan we wel op pad. Ja, nou ja. Ik wens heel prettig. Daar ja, hebben we, we Ingrid voor. Ja. Nou, maar die, die doet een hoop over ons. Dat ja, wil ik wel zeggen. Zo, dat denk ik wel. Hoi. Ja. Hey. Hey. Nou, Ingrid, waar zijn blij. mensen? Ingrid. Ja, dankjewel. En blijf maar lekker zwingen in die trein. Want dat is hartstikke goed. Nou, ze zal ondertussen wel aangekomen zijn. <laughs> dat hoop ik wel voor Ze is, is aangekomen. Ja. Maar dan moet ze weer hard lopen, valt af. Ja. ja. ja maar ze moet toch vanaf het station ja. lopen naar huis. Ja, precies. Nou, ik geef iedereen gewoon uh, smakelijk eten. Ja tot, ja. Morgen. En en, uh, dan, uh, ja, tot morgen. En dan uh, morgen. we hem eruit. Tot volgende week. Met stukje Europa. Hartstikke bedankt. Ja. Oké. Doeg. Doeg.